Dit is Deze Week in Tablets, aflevering 67. Opgenomen op maandag 21 januari 2013. We gaan er gewoon uitgroepen. Vanaf nu kunnen wij adverteren mee van we zijn de beste podcast van de wereld. Ja, dus, ik ben er blij mee. Ik zeg dat omdat ik dus vanmorgen eventjes uh, tijdens koffiedrinken en wakker worden de tv had aangezet. En dan zag ik de reclame van de Samsung Galaxy S3. Uitgeroepen tot beste telefoon. Punt, weet je. Hoor. Er staat niet bij door wie of zo. Dus ik snap niet uh, goed... Uh... Of ik heb het gemist hoor, dus wie, wie weet is het wel. <laughs> nou, het stond er niet, niet rechts of links onderin, uh, kies Keurig of zo. Niet dat ik kon zien, ik heb het... Ik, ik, ik hoor dat dus. Ik denk, hé, hey, dus daardoor kijk ik dan op, zeg maar. Dat soort dingen ben ik gevoelig voor om te kijken oh, oké, okay, nou uh, wil ik het dan wel weten. Hmm. Maar uh, ik kon het in ieder geval niet zo snel ontdekken. Ja, dat zijn altijd van die uitspraken. Dat zijn gevaarlijk. Beste podcast oh. van de wereld. Uitroepen door Samsung. Ach, zo goed, zo, goed. <laughs> zo weet ik veel uh, andersom. Maar goed, uh, nee joh, gekke geit, maar hoe is het? Ja, prima. Ligt er sneeuw ja. in Italië? Nee joh, nee joh. Uh, het is, het is uh, best warm. Volgens mij was het vandaag gisteren 15 graden. Dus zo? Uh, ik, heb, ik heb nog geen sneeuw gezien. Oh, Oké, okay. uh, ik zag van uh, die plaatjes voorbij komen van, uh, op Twitter, van kijk het hele... Kijk, moet ik even goed te zeggen: Noordelijk Havond. <laughs> de hele Noordelijke halfgrond is bedekt met sneeuw, maar dat was dus gewoon een grapje. Uh, weet ik niet. In ieder geval niet, niet hier aan de kust. Het kan zijn dat, uh, dat we in het binnenland. Uh, uh, lekker, ik zit nou te zoeken. Of het gaat sneeuwen. Misschien weet jij meer dan ik, en dan zitten we hier de zaak ingesneeuwd. Maar. Uh, nee, ik zie geen sneeuw. Oké, okay, nou ja, oké, okay, jammer, jammer. Hier ligt best wel veel sneeuw, een centimeter of tien of zo. En uh, nice. dat, dat betekent dus dat de hele wereld in paniek is, of in ieder geval heel Nederland, heel Nederland. De, uh, de Nederlandse Twitter-wereld in paniek is. <laughs> want oh, oh, oh, de NS heeft het lef om minder, uh, minder goed te kunnen rijden op de drie dagen dat het sneeuwt in Nederland. Wat is het een schande! In Rusland is het min 50 en er rijden de treinen ook gewoon. Precies. Ja, want dat is met elkaar te vergelijken inderdaad. Heb je wel eens in Rusland geweest? Nee. Ik, wil niet, ik wil niet ruilen hoor, uh, omdat ze snellere treinen hebben of als het min 80 is. Nou, Houd toch op. Maar goed, uh, dus, uh, hier is het gewoon een beetje panieken en een beetje zeuren over dat soort dingen. Ach oh, ja. En verder moet je je dus vermaken met al jouw tabletnieuws wat je gaat delen. Ja, oh, ja laten we gewoon met, met, met het, uh, het laatste nieuws beginnen wat, wat vanmorgen uh, vers van de pers kwam. Want uh, Sony heeft een, een, een nieuwe tablet gelanceerd in, uh, in Japan. De Xperia Tablet Z en dat is volgens mij in de grote broer van de uh, onlangs gelanceerde smartphone de Xperia Z ofzo. Ja, ik, ik heb vrij weinig verstand van smartphones, uh, uh, maar dat is volgens mij een, een, een smartphone die onlangs gelanceerd is en ook heel slank en snel is. Zou kunnen. En uh, dit, dit is de grotere broer daarvan en uh, die, die krijgt eigenlijk alles mee wat je van een high-end tablet zou verwachten... Om te beginnen, uh, de full HD display, 1920.080 pixels, quad-core processor, Android 4.1 Jellybean. Een, een, uh, een behuizing die maar 6,9 of 6,8 millimeter dik is. En dat, dat is volgens mij nog, nog een millimeter dunner dan de iPad mini, die al heel dun is. 405, wat zeg je? Pretty crazy. Jazeker, en dan ook voor een, voor een 10-inch tablet en dan ook nog 495 gram. Dat is volgens mij nog eens... 200 gram minder dan, euh, dan, dan de, de lichtste 10-inch tablet die we momenteel hebben. Um, dus Sony pakt, uh, pakt goed uit. En, uh, waterdicht, stofdicht. Uh. Het enige aparte is dat ze het, het uh, opgevouwen magazine design... wat we van de uh, eerste generatie tablet S en de, en de huidige tablet S kennen... dat uh, hebben ze losgelaten. Dus je hebt niet meer zo'n uh, zo bolling op de bovenzijde... waarmee je als je hem vast hebt dat het lijkt op een opgevouwen magazine... Ja, klinkt pretty cool. Uh, ik vind het niet te erg raar of erg dat ze dat, uh, me, dat design niet meer hebben. Maar zo dun, zo licht. Uh, ik ben erg benieuwd. En dan ook relatief groot, zeg maar. 10,1 inch. Ja. Ik, ik ben relatief groot of uh, dit uh, nou bedoeld werd altijd met flexibele tablets. <laughs> of, dat het, uh, of dat het heel stevig is, want uh, op papier klinkt het super, super, super cool. Ja, precies. Het enige waar, kijk, als je zo licht en zo dun gaat, de, waar je dan op gaat inleveren, denk ik. De batterijen ik, en zo. Ja, precies. De batterijen. Er zitten zo'n 6000 MAH-batterijen uh, in. Nou, zegt me die, die getallen zeggen het niet heel vaak <laughs> alles. Uh, omdat het natuurlijk afhankelijk is van, van de processen of de energie zuinig is en noem maar op. Dus uh, dat is wel een belangrijk dingetje om rekening mee te houden. Maar uh, ik zag ook al prijzen voorbij komen. Volgens mij zijn die nog niet officieel bekendgemaakt. Dat zijn het geruchten. Maar uh, ik las iets van 350 euro voor de uh, Wi-Fi-only variant. En, en dat zou toch wel een hele uh, fantastische prijs zijn. Maar voor 350 euro krijg jij dit momenteel absoluut niet. Nee, dat, uh, ik zit ook met grote ogen naar na te kijken. 350 euro, dat... Uh kijk, uh, uiteindelijk als je dat zo hoort, hè, dan zeg je van nou uh, doe mij er maar drie en ja. uh, be done with it aan de andere kant, we hebben natuurlijk wel in de laatste jaar gezien dat als je heel veel dingen goed doet dan liggen er dus Punten waar je een compromis aan het sluiten bent. Mm -hmm. En als je dus heel goedkoop wil zijn, heb je een compromis in materialen. Als je heel dun wil zijn, heb je een compromis in batterijduur. En dat soort dingen, zeg maar. Dus het is, uiteindelijk is het nog maar de vraag hoe het eindproduct is. Maar het is super interessant om in ieder geval hem in de gaten te houden. Want het klinkt allemaal pretty nice. En nu nog hopen dat het het is. Precies, daar, daar ga ik wel vanuit. Nou, Sony heeft de laatste of laatste paar maanden terug aangegeven. We willen ons een beetje uh, wat AV betreft uh, en ook mobiele communicatie betreft uh, gaan focussen op high-end apparaten. Dus uh, nou ja, dit is uh, Maar dan is, ja, interessant. We horen geen high-end marges en high-end prijzen bij dan? Ja, ik denk dat, zoals gezegd, het is een gerucht. Hè? Ik denk dat, uh, dat uh, als je een klein beetje logisch na kunt denken dat je heel erg weinig gewicht mag geven aan die prijs van 350 euro. Ik denk ja, niet dat dat, dat, dat uh, gaat gebeuren. Als het zo is, is het fantastisch. Maar nee, ik denk eerder dat je inderdaad denken richting de 500 euro toch al minimaal. Ja. Maar goed, Hai. we gaan het zien. Um, we gaan, dat is niet het enige wat we gaan zien. Want als we een beetje de geruchten samenpakken... en mogen gaan geloven... Uh, we gaan natuurlijk steeds meer richting MBC 2013... Uh, in Barcelona, het Mobile World Congress, eind februari. En aangezien we tijdens zes uh, eigenlijk niks nieuws gezien hebben... komt alle aandacht op MBC te liggen. En uh, ja, dan moeten de tablets uh, gaan verschijnen die we dit jaar kunnen verwachten. En één daarvan zou een nog snellere, krachtigere Nexus 10 zijn. Een ook Google die een product aankondigt op MWC in plaats van tijdens hun eigen event? Ja, of het moet uh, Samsung zijn die het stokje daarvan overneemt. Ja, Dat, en dat Samsung en Google het samen doen. Of dat het gewoon ook een beetje net zoals uh, uh, uh, iPad 3 naar 4 of... Uh, 4 naar 4S, iPhone, dat het gewoon ja. als een, noem je dat, een update wordt gebracht. Ja, zeg maar, ja want dat is want Als we de geruchten mogen geloven, dan is Google redelijk tevreden met de Nexus 10. Eh, nou, Hoge resolutie display, snelle processor en dergelijke. Eh, goed design. Maar zouden ze alleen eh, nog wat achterlopen op de verwachtingen wat betreft de prestaties. En daarom zou Google de Dual Core X, processor die er nou in zit, willen vervangen voor een quad-core variant. En ook de grafische processor willen updaten zodat je zeg maar, klaar bent voor de volgende generatie games die nog grafisch intensiever zijn. Toch um, is dat, zou dat grappig, hè? Ja. Toen wij uh, de, over die eerste generatie Nexus 10 uh, hoorden, toen was meteen de, de, de opmerking die erbij maakte: van we oh, hopen oh, oh, dat het dan uh, krachtig genoeg is om aan te sturen, hè? Toen hadden we het nog over, over die quadcore processor die in de IPad 3, of grafische processor, hè, die in de mm -hmm. IPad 3 is gekomen om dat scherm aan te, aan te kondigen. Want met die Nexus 10 was het van, oh, die heeft uh, nog meer pixels toch weer? Of in ieder geval, die heeft toch ook achtelijk ja, veel pixels. Ja. Ja, ja. Toen was het van, dan oh, kan het aansturen. En dan is het. Ik weet niet of het grappig het juiste woord is. Maar iets wat je dus gewoon eigenlijk gewoon met logisch nadenken meteen kan concluderen van. Uh, deze grafische processoren, die kennen we al... en die, daar weten we al van hoe ze presteren. Dit gaat niet echt super snel zijn. Dat het dan dus ook gewoon een half jaar later... Uh, blijkt dat er een, een nieuwere versie wordt uh, aangekondigd. En op dat soort momenten... Uh, zeg ik niet dat Google of Samsung de juiste... of de verkeerde beslissing heeft genomen... van goh, het is oneerlijk om zo'n product uit te brengen. Maar... Aan de andere kant heb ik dan wel zoiets van, oké, okay, is dat uh, iets waar je je aan moet ergeren? Wat overigens een heleboel ja. andere bedrijven ook doen, hè? Uh -huh. Ik bedoel, daar gaat het niet om, maar het is wel, net zoals met die 350 euro voor die Xperia tablet, als je dingen leest, dan moet je er eventjes logisch over nadenken en dan bedenken van waar ligt het compromis of waar liggen de beperkingen. En... Zo'n nieuwe Nexus Team-tablet. Ik vraag me af of dat al net zoveel uh, posts gaat veroorzaken als al die mensen die teleurgesteld waren toen Apple na zes maanden een nieuwe tablet aankondigde. Nou, je zult, je zult absoluut dezelfde reacties van een aantal mensen krijgen. Ja, Ik nee, ben benieuwd. Het is inderdaad wat jij zegt. Ja, waar lever je nou eigenlijk op in? Of, of heb je echt een nadeel als je nou die oudere, tussen aanhalingstekens, versie hebt? Nee, want daar zat al een vrij krachtige x processor in. En een van de nieuwste uh, Mali-grafische processors. Het, het is maar net, uh, kijk, met de iPad 4 ben jij klaar voor games die over twee jaar verschijnen. Met de Nexus 7 of Nexus 10 die je nu hebt, ben jij ook gewoon klaar voor de huidige games en de volgende generatie games. Alleen het zal, zal over vier jaar misschien allemaal net minder gelekt uitzien of minder soepel draaien, <lacht> ja. Ik weet niet hoe lang jij verwacht dat mensen met een tablet doen hoor, maar vier jaar is, klinkt maar echt als een Ja precies, daarom live moet live je daar nou al bang van worden is dan de vraag. Nee, is het antwoord. Ja ik precies, het, uh... dus, dan, is, dan is het. Dus de vraag van, goh, waarom dan doen, zeg maar? Snap je wat ik bedoel? Om net weer dat, de, die edge te hebben, zeg maar... dat je net wat verder bent dan de concurrentie... die dat ene procentje of dat ene stapje. En dan, dan kun je zeggen... we hebben de snelste Android-tablet in de markt. Ja, ja. ja, ja, ja. ik ben daar niet mee oneens. Dat, dat wil ik ook helemaal niet zeggen. Maar het zijn gewoon dingen om even in de gaten te houden. Ja. Maar goed, dat gaan we dus tijdens MWC zien... Um... En, en ja, ik verwacht nog steeds dat iedereen uh, tijdens MWC losgaat. Waaronder ook Aces. Want we hebben natuurlijk uh, vorige week, of de week daarvoor, een 7-inch tablet van Aces voorbij zien komen. De MemoPad 7 ME172V. Uh, dat is degene die werd beschreven eerst uh, als goedkopere Nexus. Is dat die? Ja, dat werd voorheen de goedkope Nexus genoemd. Maar het is gewoon onder de, de Aces brand, de, de Asus noemer zeg maar. Ja, precies. Echt een goedkoop ding, qua specificaties niet eens waardevol om dat nou te gaan benoemen. Maar goed, voor 150 euro krijg je een redelijk leuk apparaatje. Maar goed, hoeveel ja. verder gaan aandacht aan het besteden? Want er komt ook een 10-inch model en dat ik denk qua specificaties interessanter. Uh, dat 10-inch model gaat onder dezelfde naam, de MemoPad, maar dan de MemoPad 10. Uh, en dat is eigenlijk een... Uh, Uitgekleden en een uitgekleden, misschien zelfs overdreven, versie van de Transformer Pet 300. Transformer <laughs> 300 maar is, de, drie, de, de 300 is een uitgeklede versie van de Transformer Pet 700. Precies, in principe wel. Uh, maar dat is eigenlijk de line-up die ACES wil gaan doorzetten, denk ik. MemoPad is, is uh, low-end, of in ieder geval de, de lagere kant van het middenklasse-segment. Dan heb je het middenklasse-segment met, en met de Transformer Pad 300... en het high-end-segment met de Transformer Pad 700. Mm -hmm. um, dus die MemoPad 10, uh, wel gewoon een tech 3 processor 1280, 800 pixels uh, IPS-display, uh, 1 gigabyte werkgeheugen. Dus er zit eigenlijk qua specificaties nagenoeg hetzelfde in... als op de Transformer Pad 300. Je moet het alleen doen met mindere camera's en geen docking mogelijkheid. Uh, dus je kunt er geen keyboard dock op aansluiten. Waarschijnlijk wel weer zo'n smart transleave bluetooth keyboard ja, ja. gebeuren. Uh, maar dat is het belangrijkste verschil. En, uh, of je eigen keyboard natuurlijk ook handig. Precies, dat kan, dat kan ook gewoon. Uh, dus maar, de, da, dat, daar gaat deze mee komen. De, maar is daar dan de verwachting van dat dat twee mijen kost? Want anders snap ik niet waarom het interessant is. Nou, 2 Meijers zie ik niet gebeuren. Of 2,5 weet ik veel, maar dat, ja, ik denk 300, dus, die 300 kost 380 of zo. Dat is gewoon per 300, 16 gig kun je nou voor 350 euro kopen. Ja, dus dat moet wel goedkoper worden dan. Dus, uh, nou ja, de geruchten of eigenlijk, er uh, zijn het geen geruchten meer. Maar goed, 300 euro lijkt de prijs in Nederland te gaan worden. Ja. Zeg 2,99. Ja. Ik denk dat dat net nog iets te hoog is om mensen echt van dat keyboard-dock af te praten. Die mogelijkheid in ieder geval. Maar ja, we'll see. Ik uh, denk 249 euro of 279... dat dat wel een ideaal prijs is. Dit soort, dit, dit soort uh, fabrikanten... Hè? Samsung, Asus... Uh, wie heb je nog meer die, die redelijk veel doen? Acer. Uh, eigenlijk zouden die gewoon de handen in één moeten slaan... en retail stores gaan... Uh, uh, gaan uh, of hun eigen retail stores gaan uitbrengen. Want... Die line-ups lenen zich er zo goed voor. Ook qua kleine prijsverschillen. Dat je de winkel inloopt en zegt: yeah, Ik heb natuurlijk een tablet. En je kijkt naar de goedkoopste tablet, want iedereen wil zo min mogelijk betalen voor iets. Mm -hmm. En dan is het elke keer: Ja, voor 50 euro krijg je dit meer, weet je wel. Oh? En ja. voor, uh, dan is het nog maar 60 euro voordat je een keyboard erbij hebt. En gewoon wil je eigenlijk dan ook een keyboard met zo'n hoge resolutie. zodat je je laptop beter kan vervangen. Is dat nou snap je wat ik bedoel? Ja, precies. Dan krijg je, je nog de, de Windows-keuze, heb je dan ook nog? Kijk, uiteindelijk denk ik dat zo'n tactiek alleen werkt in een retail store, daarom noem ik het, omdat je dan misschien wat makkelijker kan mm -hmm. Voor Normaal, voor mensen die gewoon op zoek gaan naar een tablet, is het allemaal zoveel informatie, jongen. Oké, okay, je wilt een uh, Asus-tablet. Hmm, welke van de 83 Asus-tablets of welke van de 383 Samsung-apparaten wil je, snap je wat ik bedoel? Nee. Zo, zo, zo apart vind ik het altijd. Maar... Ja, en, en, en daar heb ik ook volgens mij een keer eerlijk gezegd... dat ik was laatst, toen ik in Nederland was... Zo, was ik bij de media markt en er stonden zoveel tablets... Nog, volgens mij bijna meer dan smartphones. En, en ik zag zelfs door de boom het bos niet meer. Ja, ik heb precies hetzelfde. Ik voel maar, me ook dat het een vlak. beetje overweldigd. Ja, maar daar sta je dan dus als consument eh, bij... Redelijk wat verstand van, mag ik zeggen. Ja, we hebben ze bijna allemaal zelf ook een paar weken thuis <laughs> ja, gehad. Dus je zou ze moeten kunnen herkennen. En dan, dan, dan moet je dus wachten. Ja, dan sta je al een half uur te wachten... ...dat zo'n medewerker eens een keer tijd heeft. Ja, ik, ik ben op zoek naar een tablet. Ja, dan begin je dan. Dan begin je inderdaad bij, bij uh, 50 euro. Zo'n of uh, van Argos. Uh, die, die, nou ja, waar je eigenlijk bijna niks meer kan. En, en dan heb je de keuze tussen dus 50 euro en, en 1200 euro. Ja, dan sta je dan. Ja, ik vind het heel uh, onoverzichtelijk. Ja, inderdaad. Misschien uh, is het leuk gewoon om een uh, tablet. Uh, want je hebt de tablet database natuurlijk op tablets mee te zien. Je zou eigenlijk gewoon een functie moeten uh, maken, gewoon een pagina. Wat is je budget? En dan ram je 350 euro in en dan krijg je gewoon bam, drie, deze kost 350 euro. Ja. Verder ook niks laten zien van net voor 50 euro meer. Nee, dit is de tablet die je kan kopen. Ja, niet te lang over nadenken van deze drie tablets vinden wij deze de beste. Goedjes. Ja, maar dan gaan mensen toch weer rondkijken en dan zeggen ze, <laughs> ja. Ja, ja voor die 20 euro meer heb ik dan een... Dat uh, is <laughs> precies ja. wat ik bedoel. Dat is ja, precies ja, wat ik bedoel. En dat is uh, uh, uh, uh, uh, uh, ook een reden waarom we bijvoorbeeld het aanbod van de iPad 2 nog steeds niet begrijpen. Uh, dat, die, dat die nog wordt verkocht. mij wordt die nog verkocht, ja. Ik weet niet eens zeker nu ik het zeg. <laughs> Volgens mij wel. Maar in principe, in ieder geval hier... als je de iCenter of wat dan ook binnenloopt... dan is het een kleine, die kost zoveel... en een grote, die kost zoveel. En vanaf daar kan je uit gaan bouwen, zeg maar. Wil je de kleine of wil je de grote? Pretty simpel, zeg maar. Ja. Maar dit soort dingen, dat wordt altijd zo uitgebreid. En dat soort dingen. Aan de andere kant hè, is dat zoeken naar een tablet... die goed bij je past, is natuurlijk ook een deel van de voorpret misschien wel. Hè? Dus dat is misschien... Dat consumenten ook wel leuk vinden om zo te gaan, uh, gaan zoeken. En soms kan je dan ook nog wel iets vinden waar je nog nooit van gehoord hebt wat echt een goede keuze is. Zo heb ik deze week de review van de Kobo Fox, wou ik zeggen, maar het heet de Kobo Arc. Kobo uh, Fox, natuurlijk. kom je daarbij. Ja, dat is, dat is de eerste. Die was zo enorm crap, maar deze is hartstikke goed. Uh, die Kobo Arc 7, dat is een uh, 7 in tablet, uh, dus nogmaals heb ik net de review van gepubliceerd, gisteren of zo. Gisteren. Ja, ja, ja, gisteren. En... Um, ja. I like it. Het is gewoon een prima ding. Ik heb volgens mij vorige week al aangegeven... dat mijn eerste indrukken ook positief waren. Maar uh, ik ben gewoon erg onder de indruk... van de kwaliteit van het scherm. En ik ben niet zo heel goed in dat beschrijven... van kijkhoeken en kleurweergaves en dat soort dingen. Maar het belangrijkste van het scherm is... dat ik er gewoon uh, op kon lezen... zonder dat mijn ogen uh, daar last van kregen. Zeg maar. ja. Natuurlijk is het nog steeds geen e-ink scherm. En uh, dat is niet met elkaar te vergelijken. Zeg maar maar uh, qua scherm... Uh, Vond ik het echt een prima apparaat om op te lezen. En sommige schermen hebben een beetje, dat ze een beetje flikkeren ofzo. Dus je herkent dat denk ik ook wel. Als je gaat scrollen, dat je dan net. Ik weet niet of je dat als schokkerig moet omschrijven. Of als flikkeren. Maar snap je wat ik bedoel? Dat het. Uh, nou ja, echt... ik, ik, ik, ik zie daar wel verschillen in. Want je hebt een verschil tussen schokken en, en flikkeren. Want ik heb. Uh... Ik weet niet meer welke tablet het was, een Android-tablet. Dat inderdaad, als je gaat scrollen, dat het scherm letterlijk flikkert. Dat bedoel ik inderdaad. Ik en of... Maar stotteren is meer in de zin van dat hij het niet bijhoudt qua grafische processor. Nee, nee, nee. nee. Het is inderdaad dat je gewoon... Uh, dat je... Ik had bijvoorbeeld ook met de, de Samsung AMOLED-schermen. Mm -hmm. Daar heb je het ook heel erg mee. Want daar gaan, als het zwart is, gaat die pixel uit. Ja. Gewoon geen licht. Ja. Oh, hartstikke zwart. Hartstikke goed. Maar het betekent wel dat als die... Iets moet weergeven wat wit is, dat die pixel aan moet. En uh, ook al zijn het hele kleine lampjes, het zijn wel lampjes die aan en uit knippen, zeg maar. Mm -hmm. En dat, als je daar gevoelig voor bent, kan je daar heel snel koppijn van krijgen en irritanten ja. uh, voelen. Maar nogmaals, uh, de Kobo Ark had daar helemaal geen enkel probleem mee. En voor de rest is het gewoon echt een super solide apparaat. Het is niet heel erg mooi of heel erg dun of heel erg licht om te zien. Mm -hmm. Maar hij is wel heel erg stevig. Het schijnt dat je hem vanaf anderhalve meter gewoon kan laten vallen zonder dat er wat moet ge kan, kan gebeuren. Ja. Um, en ik heb echt een heleboel tablets uh, onderhand gehad nu. En daar wordt wel eens vaker van gezegd. Of je kijkt eens een keer zo'n zo, zo filmpje waar mensen van een dingen zijn weggooien of zo weet je wel. Elke keer heb je oh, oh, oh. dan denk je van, dan voel je het, weet je wel, dan denk je van, daar geloof ik niks van, of dan is het kapot, maar ik, ik heb het niet geprobeerd hoor, want ja, sowieso, dat volgens mij mogen we dat ook niet echt proberen, maar uh, ik geloof het wel, zeg maar, en dat is de eerste keer dat ik het geloof, zeg maar. Oké. Okay. Nu hebben wij altijd wel onze iPad Mini al eens een keertje laten vallen en was die heel. Maar was wel altijd wel angst, zeg maar. En ik denk dat als ik deze van tafel zou, zou vegen, mm -hmm. dat ik een stuk minder angst zou hebben op het moment dat ik hem op moest pakken. Ja, maar ik heb, we... dat, ik heb dat ook al bij de Nexus 7. Die heb ik natuurlijk ook wel een keer laten donderen. Maar daar... Uh... Kwam ik kwam achter toen ik de iPad Mini liet vallen. Daar was ik, bij de iPad Mini was ik veel uh, ongeruster en maakte ik me zorgen dat het een kapot was. Niet, ja, en, en, misschien om de verkeerde reden. Niet omdat ik de iPad Mini zoveel beter of, of uh, mooier, duurder en weet ik veel wat vind. Maar omdat de Nexus 7 is toch plastic. Op de, dat geeft je <laughs> ja. toch een gevoel van... Oké, okay, het is plastic. Dat zal allemaal niet zo snel breken. En dan zet je het wel weer in elkaar. Dan schroef je het wel weer vast. <laughs> ja. yes. vooral omdat jij je, ja, je Nexus even kreeg, dat je hem ook nog vast moest schroeven. Uh, ja, precies, Nee, maar... met, kan je in principe met plakband nog aan elkaar zetten. Ja, ik snap wel wat je bedoelt hoor. Dus, uh, maar nou ja, goed, uh, uiteindelijk hadden onze Mini's het alle twee gewoon keurig overleefd. Uh, maar ik denk uh, dat het grootste verschil in, in, in perceptie bij deze in ieder geval is, hè, bij de Kobo Arc, is omdat dat scherm, dat loopt niet helemaal door naar de zijkanten en dat ligt een beetje verzonken in de behuizing. En uh, het is ook wel logisch hè, dat als je een hele glasplaat... dan hoef je maar één hoek te, te, te raken, zeg maar... Mm -hmm. voordat het uh, knapt. En hier kan je de hoeken eigenlijk nooit raken bij te vallen. Maar goed, nogmaals een, een solide product. En um, als, je, als je fan bent van lezen... Dan is het misschien wel een leuker product dan de Nexus 7 zelfs... ...omdat gewoon de Kobo Bookstore heeft een goed aanbod en dat soort dingen. Ja. En het is wel natuurlijk een product wat goedkoop gehouden wordt... ...omdat ze je content gaan lopen pushen, hè, van koop iets uh, van een boek. Dus daar moet je wel tegen kunnen. Aan de andere kant zijn er natuurlijk ook genoeg hobbyisten... ...die weten hoe je een launcher kan gaan gebruiken of wat dan ook. Ja. Uh, zodat je daar helemaal niks van merkt. En dan heb je gewoon een solide product. Uh, uh, dit is denk ik de enige tablet die ik tot nu toe heb gehad... Die ik in een tas heb vervoerd. zonder dat ik daar een extra. weet je wel, sleeve of zo omheen ging doen. die niet helemaal paste. Maar deze durfde ik gewoon te vervoeren. zonder angst om het ook maar te bekrassen. Te be en kapot te maken, zeg maar. Oké, okay. cool. Wat hebben we nog meer van spannend deze week? <laughs> veel uh, veel uh, Apple nieuws. Apple nieuws, Apple nieuws, nieuws, nieuws, geruchten en stokmanipulaties. Ik weet niet of uh, oh, ik heb. Ja, ja. Ja, kijk, uh, dus, uh, heb je Apple aandelen zijn... verkocht? Op de op de <laughs> op, uh, op <lacht> de, op, uh, op, <lacht> de staat alleen natuurlijk wat over de iPad, maar er zijn twee dingen aan de hand geweest deze week. Er zijn nieuwtjes over de iPhone uh, bestellingen, de schermen en. Uh, dat is wat moeilijker te begrijpen. Dat is, ik zou ik bijna willen afdoen zonder altijd vermoeid als totale bullshit. Of in ieder geval van... Jongens, we weten echt niet wat dat betekent, dat, uh, dat bericht. En het is een bericht natuurlijk die wel op Tabis Magazine staat... ...van dat Sharp de productie van de iPad-schermen bijna stopzet. En dat wordt dan uitgelegd als... ...dat komt omdat de iPad Mini zo succesvol is. Dat zou één verklaring kunnen zijn natuurlijk. Uh, ik heb geen idee of dat zo is. Uh, maar... Bij beide nieuwtjes zijn er zoveel andere verklaringen die ik kan geven... dat ik het lastig vind om, om nu maar te zeggen van... oh, uh, Apple is uh, helemaal... Uh uh, hoe noem je dat? Aan het, in het verval geraakt. Er zijn allerlei artikelen op het internet. Van ja, nee, de iPhone 5 uh, die is nog wel goed. Maar de iPhone 6 die wordt zo slecht. En dan is het gedaan met Apple. En oh, uh, uh, de, de, de, de Sharp stopte de, de, de productie van iPad schermen. Dus uh, waarschijnlijk is de whatever, Android tablet nu zo populair. Of Windows 8 doet het zo goed. Dat Apple het nu wel kan vergeten. En ik ben nog op dit moment... Uh, ...van mening dat dat heel erg voorbarig is... ...want er zijn natuurlijk een heleboel andere uh, redenen... ...die je ook zou kunnen geven. Apple is een van de weinige bedrijven... ...die als ze een product lanceren... ...dat in steeds meer landen per keer doen. Mm -hmm. He, er wordt enorm breed uitgerold... ...en dat betekent dus dat je enorme voorraden moet aanleggen... ...door heel erg hoge meer productiecapaciteit te hebben dan vraag... Ja. ...zodat je een voorraad kan opbouwen... ...en dan kan je ze verschepen... ...en dan op een gegeven moment moet dat stabiliseren... Als je dat als goede tactiek zou, zou, zou zien... ...iets wat Tim Cook trouwens wordt toegeschreven... ...de productie chain manager... Um, ...dan is dat een logische verklaring... ...dat je op een gegeven moment dus productie moet gaan to terugschroeven. Ja. Toch, of niet? Ja, ja. Als het bijvoorbeeld gaat over die, uh, die, die iPhone-schermen... ...heb je ook te maken met Yield... ...en ook met iPad-schermen overigens... ...maar Yield betekent hoeveel procent van de schermen die we publiceren of uh, produceren, voldoen aan onze voorwaarden. Als je dat zet op 80%, maar uh, zoals we allemaal bij economie hebben geleerd... dat op het moment dat je iets vaker en op betere schaal doet... ga je verbeteren en gaan de kosten omlaag. Stel dan dat de yield van 80 naar 90% is uh, uh, gegaan... Mm -hmm. en je hebt overproductie omdat je die iPhone 5 wereldwijd hebt gelanceerd... Dan is het niet raar dat er op een gegeven moment de productiecapaciteit uh, uh, teruggeschroefd wordt, want en de yield is hoger, dus ze houden meer scher bruikbare schermen over met het, met wat wordt gepubliceerd en de voorraadbeheer is op orde. Dus dan staat er op de Wall Street Journal, volgens mij of New York Times, volgens mij Wall Street Journal, um, Apple uh, halveert uh, bestellingen iPhone 5. Schermen dan, hè? maar een scherm is een iPhone 5, wat mij betreft. Dat vind ik bijna één op één staan. Maar dat, dat soort nieuwtjes zijn er dus deze week over Apple. Helaas geen leukere nieuwtjes of betere, whatever, andere nieuwtjes. Maar uh, dat is dus over Apple te melden deze week. Het is allemaal nogal wat onduidelijk en wat voorbarig om het nu als grote verval van Apple te zien. Oh nee, dat, dat denk ik ook. Uh, dat zie ik nog niet snel gebeuren. Kijk, Apple heeft. Kijk. Ja, Apple heeft een, Imago heeft een, een, een, een, een hele vaste uh, fanbase, om het maar even zo te noemen, mm -hmm. waardoor ze, waar ze ook echt wel op kunnen bouwen, mocht het een keer, twee jaar, drie jaar, wat minder gaan met nieuwe producten of zo. Uh, ik zie Apple inderdaad niet snel uh, in één keer wegzakken. Ja. ja, nee, maar dat is een beetje de, de, de, de berichten die je een beetje opvangt, hè? In, in de, zeg maar, in de in de taal van verschillende artikelen, websites en op reacties op social media ja, ja, ja. en dan reacties op de artikelen van oh zie je Apple is aan het vervallen maar uh, er zijn gewoon helemaal nog geen tekenen voor zeg maar die je op die, dit moment zo uit kan leggen want tot nu toe de berichten over verkoop van iPhone 5 was dat dat het weer beter was dan de iPhone 4S en dat was tot nu toe de best verkochte smartphone ooit dus eh, dus dan is het wel van oh, dan kan je het saai vinden en je kan zelf meer fan zijn van iets anders maar het is nog wat voorbarig om het uit te leggen op, op, op de manier van hey, het verval is ingezet en we moeten niet vergeten dat Samsung en Apple nog steeds de enige twee zijn die geld verdienen in de markt ja. ik bedoel dat is niet onbelangrijk of zo. Dat is misschien voor marketing wat lastiger uit te leggen... om een reclame te maken van... hé, hey, wij zijn Apple en wij verdienen fucking veel geld. Of dat Samsung een reclame maakt van... hé, hey, wij zijn Samsung en we verdienen fucking veel geld. Mm -hmm. Zo werkt het niet, maar het is voor het bedrijf wel belangrijk. ik ja, nou ja. agree. Mee eens. Um, afgezien van Apple uh, en, en tablets die tijdens MWC kunnen verwachten... Uh, nou, trouwens, we kunnen het nog over een aantal tablets uh, tijdens het MWC hebben. Want volgens de geruchten komt Samsung met een nieuwe Galaxy Tab serie, de Galaxy Tab 3. En uh, we hebben nu dus de Galaxy Tab 2, 10.1, 2, 7.0, zeg maar. En uh, de derde generatie zou gebruik maken van een full HD display. Dus zo een beetje richting de, de kant van Sony gaan. Dat ook uh, inmiddels uit tablet is uitgerust met een full HD display. Uh, zou interessant zijn, zeker aangezien het ook om het 7-inch model gaat. 7-inch model met Full HD-display is uh, volgens mij iets wat we nog niet gezien hebben uit mijn hoofd. Wat zei je? 7-inch... 7-inch uh... Full HD. Niet dat ik weet. Ja, volgens mij alleen de Kindle Fire HD, hè? maar die is weer groter. 8.9 of niet? Ja, ja zou kunnen. Ja. Maar goed, dat, dat zou mooi zijn. Een uh, heel uh, uh, gerucht wat nog, nog, echt nog niet bevestigd is, maar gewoon uh, nou goed. interessant om, om in de gaten te houden. Nou, het zou goed zijn als ze nu echt wat doen in plaats uh, van hetzelfde product uitbrengen met een tweede erachter en een nieuwe OS. Precies, dat was inderdaad de vorige keer wel het idee met de Galaxy Note 2 serie. Um, en daarnaast zou Samsung, en er gaan al lange geruchten over, met de Galaxy Note 8.0 komen. We kennen natuurlijk de Galaxy Note 10.1, de Galaxy Note uh, 2, dat is mijn 5.5 in scherm. En, en passen de Galaxy natuurlijk... Note. Ja. Er zijn er toch nog veel meer, of niet? ben ik nou gek. Nee, that's it. <laughs> en dan hebben we, dus tussen die 10.1 en 5.5 en, en uh, uh, komt dan de Galaxy Note 8.9 waarschijnlijk binnenkort. Of de 8.0, sorry. 8 inch display. Uh, voor de rest niet heel bijzonder. 1280x800 pixels. Uh, S-Pen stylus is het belangrijkste. Wat daar uh, En de, in de Galaxy Note 6.3 dan, wat is dat dan? Dat, dat is mogelijk, de Galaxy Note 3. Dus dat is die, zeg maar die smartphone, maar dan 6,3 inch. <laughs> Want nou, dat is een gerucht wat. wat, wat wat ik niet helemaal geloof. Het, nee, nee, wat ik wat me wel kan voorstellen is dat Samsung eh, die 5.5 gewoon houdt. Want dat kan nog net gezien worden als een smartphone. Hè. Dat kun je nog enigszins buitenshuis gebruiken. <coughs> <coughs> maar om nou een 6.3 inch vervanger van eh, die smartphone in de markt te Het lijkt me wat... Uh... Ik weet het niet, maar die dingen zijn... Eh, als je de cijfers moet geloven. En ook, ik zie ze ook in het wild, zeg maar. Mm -hmm. Dus ze, ze, zijn ze zijn wel populair. Best. Dus wie weet, uh, willen mensen ook een 6,3-inch versie ervan? Maar ik denk dat dat alleen gewoon lachen. Dat is meer een uitbreiding van het assortiment. Uh, kijk, 6,3-inch, uh, al ga het op stokje. Dat, uh, de, dat kan gewoon niet. Ja, maar dat zeiden we ook over 5.5. En dat blijkt ook gewoon te kunnen uiteindelijk. Ik ben er nog steeds niet kapot van. Maar <laughs> het kan nog ja, steeds. Ik hou uh, nu de Nexus 7 aan mijn oor. <laughs> ja, nee, ja het, nee, het, het grappige is, als je die Nexus 7 boven op het scherm legt van de, de iPad mini. Ja. Dan zie je dus wat het verschil is tussen 7 en 7,9. En, 6... en moet je dan eens... Toch of niet? Ja, ja, ja, Dat zijn toch de afmetingen? Ja, ja. Dus moet je dan eens voorstellen hoe groot uh, 1 inch, of in ieder geval 0.8 inch. Dat is dus bijna net zoveel verschil tussen de Nexus 7 en die iPad Mini die je daar hebt. Ja. Ja, dat is ja, pitty. Dat is wel uh, uh, groot, zeg maar. Ja, maar daarom is het verschil tussen de 5,5 inch Galaxy Note en de 6,3 inch Galaxy Note ook zo groot. Ja, dat bedoel ik inderdaad. Oh, dacht dus jij een... van de Nexus 7 terug naar de 6.3 ging? Nee, nee, dat nee. nee ik bedoel meer echt... van, het is best wel een groot verschil. Maar, Nee, nou ja, goed. Ja, wie ja. weet. Uh, nogmaals, mensen kopen die Samsung de band, kennende, dus, uh... zal het allicht gebeuren. Want Samsung wil, wil alle soorten en maten, inches en noem maar op, in het sortiment hebben zitten. Zodat iedereen zijn ideale, optimale keuze kan maken. Dus het komt allicht. Ik heb een vraag, hè. Ja. Jij hebt heel veel verstand van allerlei uh, dingen met computers en tablets en dat soort dingen. Maar smartphones nog wat minder. Maar misschien kan jij dan toch uh, het antwoord geven. Als de iPhone 4 en 4S en daarvoor 3GS. We zijn het over eens dat dat gewoon uh, altijd de best verkochte smartphones waren. Tot misschien nu toe dat die S3 beter is of zo, of meer verkocht wordt. Maar de laatste jaren werd dat altijd als met best verkochte telefoon gebracht, toch? Mm -hmm. Uh, waarom, hebben die, ...waarom hebben ze dan niet allemaal uh, al die Samsung's en zo... ...hebben die ook niet een 3,5 inch optie? Als mensen een 3,5 inch scherm kopen... Mm -hmm. ...om mee te bellen, een iPhone... ...waarom is dat dan niet voor Samsung? Waarom is er geen 3,5 inch Samsung Is optie? die dan niet? Dat kan toch niet, waar ik me toch niet voorstellen. Oh, misschien <laughs> is die wel... Samsung heeft zoveel niet smartphones... <laughs> Ik ga nou kijken, maar ik kom me niet voor dat het soms geen, de, de, misschien geen high-end, uh, uh, ik weet niet of het in de Galaxy is Galaxy S. Uh... Ja, want misschien kopen mensen alleen maar iPhones omdat het iOS is en dan maakt het niet uit hoe groot het scherm is. Dat dat, dat, dat de reden is, dat, dat, dat 3,5 in zo'n populair ding is. Maar als je het gewoon even de merknamen weghaalt en kijkt naar verkoopaantallen van... Uh, van inches, zeg maar, dus 3,5, uh, 4, 5, en zometeen dan zes met uh, dingen mm -hmm. met, uh, met nood. En je gaat daar inschrijven van oké, okay, in het 3,5 uh, uh, inch segment heeft Apple aandeel. En in het vier segment heeft Apple en Samsung aandeel. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja. Dan krijg je denk ik een heel interessant beeld van ...hé, hey, waarom is er geen marktaandeel voor andere bedrijven in die 3,5 inch segment markt. Ja. Ja, ja, ja misschien ben ik heel ouderwets hoor, want ik wil nog steeds gewoon een telefoon ja, ik... die ik in mijn broekzak kan doen, zonder dat ik eruit ik zie ook, als ik, ik de ook. dag met een harde rondloop. <laughs> ik ook, maar wat ik jou ook aangaf na mijn review van de Galaxy Note 2, is dat ik hem wel in zou ruilen. Ja, precies. Dus kwestie is een van gewenning, denk ik. Oké, okay. okay, ja, goed. Uh, had je nog meer NBC-nieuws voor Windows 8-nieuws? Ja, we hadden de Samsung gehad, hè. Uh... Oh ja. Die hadden we vorige week gehad, toch? Of niet? De? Sorry? Oh ja, ook oh, sorry, ineens zo je Samsung, ja. Yeah. Nee, Samsung hebben we gehad. En voor de rest, uh, uh, de, nou ja, de Toshiba AT300SE is in Nederland te kopen. Maar daar ga ik verder vrij weinig aandacht aan besteden. Dat ding moet je oh. gewoon niet kopen. Vooral omdat niemand het boeit. Nee, inderdaad. Uh, wat ik wel nog interessant vond, is dat Asus mogelijk... Uh, en dat is echt puur nog in het beginstadium. daar heeft een CEO... CEO, een CEO, of een CEO weet je, COO, wat is het? Chief Executive Officer... Chief een andere, Officer... Financial one, zeg maar. Chief of Financial... CFO. Oh, CFO, dat is hem, ja. Die had dat volgens mij aangegeven tegen Wall Street Journal... dat uh, Aces uh, mogelijk denkt aan een petphone waar uh, Windows Phone en Windows RT op gecombineerd worden. Ehm <laughs> um, omdat uh, okay. volgens hem uh, Windows daar uitermate geschikt voor is... voor, voor dat uh, flexibele gebruik op, op verschillende uh, grote en verschillende apparaten. Dus daar zou men bij eens aan denken. Dat het op zich wel interessant is om te kijken of dat gaat werken. En misschien dat dat dan hetgene is wat Windows uh, uniek gaat maken... ten opzichte van andere uh, ik, maar uh, ik, Geen Maar ik, ik denk het niet. Geen kans. En dat is niet omdat... De, uh, niet ze allemaal op elkaar lijken... Hè? de team, zeg maar... Hè? Ja. de skin uh, Windows Metro. Mm -hmm. Het hele ding is dat het al lang... we hebben het ook al eens eerder over gehad... uitgezocht is dat het eigenlijk allemaal verschillende versies zijn. Mm -hmm. Dus het is niet zoals een website... dat als je je scherm kleiner maakt... dat het allemaal opnieuw responsive is, zeg maar. Mm -hmm. Dat het kleiner wordt. Het zijn gewoon hele nieuwe versies. Of hele aparte versies, zeg maar. Dus het is niet dat het een, een, een Windows... Op een, uh, op een telefoon van 4 inch... Gewoon minder taals laten zien. Terwijl als je hem dan dockt in, uh, in 20 inch, dat hij uh, meer taals laat zien, dan moet hij dus overswitchen naar een ander besturingssysteem. Zo ja. werkt het volgens mij op dit moment. Ja, ja. ja. Dus dat lijkt me niet zo'n goede optie nog. Nee, nee, nee precies. En dat, dat heb ik ook aangegeven in dat artikel. Het is heel lastig om dat uh, samen te gaan voegen. Zeker omdat, uh, volgens mij. Uh, uh, een verschil is dat de Windows Phone en Windows RT een, een, een, een aparte Windows Store hebben. Nou, daar ga je al. Oh ja, daar ga je al, inderdaad, dat is wat je zegt. Dat kun je al niet. Ja, is. maar goed. Ja, nee, Leuk dat kan niet gebeuren. We nee, moeten maar, moet maar zien hoe het uitgewerkt gaat worden. Ja, aan de andere kant, hè, die padfoons die er tot nu toe zijn, ja, hoor ik ook elke keer vandaag weinig over. Ja, die zijn nog steeds niet in Nederland te koop. Dat ding zou trouwens. Oh. begon de kerst in Nederland moeten verschijnen, dus we wachten nog steeds af. Ik weet zeker dat we één lezer hadden die hem graag wil hebben. Ja, nou, nou ja, volgens mij heb ik dat bij de petfoon 1 ook al eens een keer tegenover gezegd. Er is best wel interesse voor, maar dat ding komt gewoon niet in Nederland. <laughs> Hij is gewoon niet beschikbaar. Want in, in Italië zie Italië uh, heb ik al best wel een aantal mensen ermee zien lopen. En, en ligt, ligt die ook in, in elke elektronica zaak uh, vooraan uh, gedisplayed, zeg maar, getoond van uh, petfoon dit, petfoon dat. Uh, volgens mij verkoopt dat ding best wel. Oké, okay, nou ja, als jij dat zegt en ik weet hoe weinig je buiten komt en je dan alsnog die dingen hebt ja. gezien, dan geloof ik dat ze echt enorm populair zijn, ja. inderdaad. <lacht> Inhoog... Dat kan haast niet anders. Nee, ja, misschien zijn het Italiaan hoor. Ik niet het is de 21ste en je hebt twee keer de hond uitgelaten tot nu toe, dus. <lacht> nee, nee, uh, Gekkigheid. Nee, maar oké, okay, nou ja, misschien zijn ze wel populair. Ik hoor er in ieder geval nooit wat over en dat heeft dus waarschijnlijk met beschikbaarheid te maken dus, natuurlijk. Nou goed, ja. hij, hij, moet, hij moet toch ergens binnenkort verschijnen, dus dan kunnen we echt ons oordeel gaan vellen. We gaan het zien. Oké, okay, nou heb je nog wat anders? Uh, nee, nee, nee. Er zijn voor de rest heel veel kleine nieuwtjes. Uh, KPN maakt 4G-data-abonnementen bekend. Hè? Dat heb je ook al meegekregen, denk ik. Moeten we redelijk nee. wat meer gaan betalen voor een snelle, uh, snelle internetverbinding? Ik heb niet gekeken. Mobiel internet is voor mij uh, vooral voor radio luisteren en e-mailtjes checken. Nou. En ik ben helemaal niet uh, van de snelheid. Ik betaal doorgaans gewoon 5 cent aan bliep per dag. Ja. En kost, uh, dat, dan heb ik uh, super langzaam internet. Maar prima snel genoeg om. Uh, Jou een mailtje te sturen, andere mailtjes Six. te ontvangen en uh, andere dingen te doen. Ik, uh, ik hou het liefst zo goedkoop mogelijk. Oké, okay, nou ja, goed, bij KPM moet je 40 euro gaan betalen, wil je echt 50 MB per seconde of zo? Ik wat ik uh, wel ja, veel. Uh, 50, 50 MB per seconde, dat is gewoon vier keer zo snel als mijn internetverbinding. Ja, nou nee, precies. Ik zit hier op 3 MB per seconde of zo. Ik heb 12 MB of zo volgens mij. Ik betaal voor 20, maar je krijgt er 12 of zo. Ja, goed, ik zit in Italië, jongen, hier ADSL van 7 MB per seconde. Echt verschrikkelijk. Maar goed. Nee, dat, dat, voor de rest, dat was het allemaal wel. En uh, we gaan het zien. Ik, ik heb in ieder geval veel zin in MWC 2013. Want daar, uh, op het gebied van tablets gaan we daar pas echt het, het mooie allemaal voorbij zien komen. Ik, uh, ik ben benieuwd. Misschien uh, zien we toch hetzelfde als op CES. Dat het uh, meer een software-markt uh, is geworden dan een hardware -markt. Ik ben benieuwd. Na twee beurzen kunnen we er in ieder geval meer over zeggen dan na één beurs. Dat is waar. Oké, okay, hey, uh, waar kunnen mensen je vinden? Tabletsmagazine.nl en op Twitter uh, at Tabletsmagazine. En YouTube.com slash That's Tabletsmagazine. Hmm. Kijk ook vooral even Tablet. de laatste reviews Bebouw. op YouTube even door. Hè? Kobo, Smart PC, binnenkort de Dell XPS12. Leuke reviews. Vivotap RT, Vivotap Smart. Vivotap RT, heb je die al dan? Yeah. Vivo mm -hmm. Ja. Vivotap RT? Ja, hebt geen review, maar... <laughs> Nee, nee, nee, nee. Die, jij zei dat de dingen die eraan oh, komen. Oh, die komen inderdaad. Ja, ja, ja, ja. De ja. Vivotap en de Vatap er tegen, jij ja, binnenkort, ja Yes. Oké, okay. nou, ik sam. Ik ga Sam rijdt voor op Twitter en uh, tot volgende week. Tot de volgende week.